Uh, vandaag gemaakt door... 2 september. Bin. Wat zeg, op, ja, het dus staat hier 2 september, maar het is inderdaad 4 september. <laughs> Ik heb je helemaal gelijk. Ik zit het ook klakkeloos voor te lezen, maar goed. Uh, dankjewel Ben. Goedemorgen Jaap. Ja, want uh, dit programma is mede mogelijk gemaakt door Roy Halleman. Pigneut van dienst vandaag. En natuurlijk ook uh, redactie verzorgd door uh, Nel Kerkman. Gast hier vandaag, Don de Grebber, die ziet er een beetje opgetogen uit. Ik uh, weet niet wat het is.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 Zal liefde zijn.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 ook in het museum nog zien, waar dus bepaalde huizen, stukken van de boel nagebouwd zijn. En verder is natuurlijk ook het station, is zo'n monument. Het ja. station zoals het daardoor is. En ook het, het Zandvoortmuseum, dat hoort er eigenlijk ook bij nog. En zijn er, verder zijn er natuurlijk maar weinig echt oude monumenten in Zandvoort. Ik heb in de Poststraat een huis gezien met een monumententegel erop. Ja, er zijn er een paar. Er zijn ook op de kosteloorstraat wat huizen nog uit de, uit de 19e eeuw.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 Cultureel erfgoed Zandvoort, om vooral die dorpsgezichten in stand te houden. Eh, dorpsgezichten, bijvoorbeeld van de Halemestraat, van de Kostvloerenstraat, Brederode Straat. Dus um, het cultureel erfgoed van Zandvoort bestaat uit, meer uit huizen, niet uit, uit tastbare dingen? Eh. Ja, nou, er zijn natuurlijk ook uh, oude uh, klederachten. Uh, wat we nu gaan doen, is de aandacht vragen voor, voor, voor een stukje geschiedenis van Zandvoort. Mm. Uh,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 gemaakt of getekend, is echt een replica zoals vroeger de pompen in z'n antwoord waren. Ja, maar stond die het eigenlijk op het je? Uh, er komt water uit. Ja. <lacht> <laughs> er, stond er, er stond er ooit ook nog één op het Gasthuisplein. Dat is de dezelfde, dezelfde. dezelfde. Oh, die hebben ze verplaatst dus. Die is volgens mij twee jaar geleden verplaatst. Ja, uh, nou, een paar jaar geleden al, hoor, wat langer al. Maar je, op het Gasthuisplein heeft hij nooit zo goed gefunctioneerd. Er waren er wat problemen met, met, uh, met de jeugd en met vandalisme eromheen. Nou staat hij veilig op het Gasthuishofje en dat is, uh, nou werkt het goed. Ja, de, de bewoners van het Gasthuishofje hebben me een soort van geadopteerd. Ik ben ja, bij ja. Mijn, die opening geweest. Ja, die zeggen van, uh, van hoofd, er ja. komt niemand aan die pomp, want dan komen ze aan de mensen van het Gasthuishofje, <laughs> heb ik wel eens te laten vertellen. Ah, dus, uh. nou, dat is ook heel goed, hè. het gaat... is een sociale controle daar. Ja, maar het is ook een heel mooi hofje. Mm -hmm. ja. Ik heb uh, begrepen dat het gerestaureerd gaat worden binnenkort. Het is natuurlijk geen erfgoed, hè, of wel? Nee, het is naar de holen gebouwd, hè. Ja, nee. ja, maar, ja, maar het is wel een markante plek in Zandvoort. Het is een heel mooi rustig plekje.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 Hoe staat, het, uh, staat uh, de, de stichting daar tegenover? Ja, uh, uh, dat, wil, dat doe we graag mee. Heel graag. Mm. Maar we staan op het ogenblik een beetje langs de zijlijn hiervoor. Maar uh, ik geloof dat volgend jaar men daar meer uh, nieuwe activiteiten gaan, gaan opstarten. Mm -hmm. ja, het is daar rustig om, vind ik. Ja, maar goed. Het is misschien voor... Ja, het, is ja, misschien het is misschien niet makkelijk. het rustig, niet maar wordt er wel hard uh, gewerkt op ja, de achtergrond. Achter de beetje, ja, dat dat, ja, dat zou best kunnen. Uh, jullie zijn zelf ook aanwezig.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 in a 80s style Red, red wine in a modern beat style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 En ik, heb, ja, ik ben getrouwd geweest uh, 20 jaar. En natuurlijk heb ik twee kinderen: 1 ja. van 24 en één is al 29. En ik heb ook twee kleindochters ik ben ook al oma. En mijn man is ook getrouwd geweest. En die heeft drie kinderen: een van 18, eentje is bijna 16 en nog één van 12. Een samengesteld gezin? Ja, we zijn samen een samengesteld gezin, ja. En uh, toen je daar een hele tijd in zat, want je woont uh, vijf jaar in Zandvoort inmiddels? Wat? Nou, meer hoor. Meer dan? Ja, zes en half jaar. Zes en een half, en een half ja, we zijn Ja. Uh, en daarvoor Amsterdam? Al, daarvoor heb ik altijd in Amsterdam, binnen Amsterdamse, ja. Rover uh, vond het een hele overgang om in Zandvoort te gaan wonen, heb ik begrepen. Poes <laughs> is dus ook meegekomen. <laughs> ja, ja, ja. Hoe is dat om uit Amsterdam uh, naar Zandvoort te komen? Je woonde hier in de stad? Uh, nee, ik woon in Amsterdam-Osdorp. Het was een vrij landelijke ja. buurt.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 Ja, is het zo staat erop. Ga ho maar kijken. Je krijgt zijn kinderen erbij. Ho hoe kom je dat eruit? O over negatief? Je krijgt zijn kinderen erbij en wat nog meer? Je moet alimentatie betalen en komen ze alweer. En dat zie je ja. ook bij de oproepjes van L RTL 4. Want er komt straks ook een programma erover. Oh ja. En uh, dan zoeken ze mensen en dan benaderen ze allemaal heel negatief. Terwijl het helemaal niet altijd negatief hoeft te zijn.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 Ja, als je dan ziet wat de leuke dingen van de kinderen allemaal zijn. Mijn uh, zoon heeft weer een opa bijvoorbeeld. Yeah. Dus die ja. vindt opa helemaal geweldig. Dat is ook een, een humoristische man. Yeah. En daar geniet hij gewoon van. Als die er is dat hier komt opa ook, op? zegt hij. Ja, dat vindt hij leuk. Ja. Ja. Ja. Nou ja, dat, dat, dat is de andere kant. Uh, andere kant uh, ja, en, en dat de kan kant. ook gewoon heel erg mooi uit. Uh, ja. Uitbelicht worden als mijn het ware. Mijn kleindochter die is dan negen de oudste. En als dan de dochters van mijn mannen zijn, nou, dan vind ze zo super vet cool, zegt ze dan. Dat, <lacht> oh, dat vind ze prachtig, cool. super vet cool. Ja. Even over het boek zelf. Um, ja, want dat ga je natuurlijk, je gaat niet zomaar zeggen van: jongens, ik ga een boek ik schrijven. Een boek nee, nee, ik uh, werk overdag fulltime op kantoren, als telefoniste,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 En deze man die weet het dan wel, maar die is daar natuurlijk gevoelsmatig niet bij betrokken aan, is lang geleden. En jij heeft die verhalen nou zo vaak van me gehoord. Kan je ook voorstellen dat je denkt van ja. Zijn er zijn twee andere insteken dan twee weer, andere insteken, je precies wat je Ja, Twee andere insteken, vertelt. Twee levens, ja. één huwelijk. Ja, En twee dan het toch, toch twee, uh, twee insteken. Dus die dagen ben ik dan echt een beetje van, pooh, een dag komt er weer aan. Ja. Ja. Speelt dat voor jou nog wel ieder jaar? Ieder jaar, ja. ja. Afgelopen 2 augustus was het weer hmm. ver. En dan weet mijn man eigenlijk niet dat die datum er weer aankomt. Ja, waarom ze mij onthouden? Niet. Hij leeft er niet nee. mee. Dat is ook heel logisch. Maar ik heb dan wel weer zoiets van... Oh. Ik heb er nog uh, een, een jurk voor een euro. Ja, dat was mijn schoonzus. <laughs> Vertel. hier uh, in Nederland, mijn ex-schoonzus. Die kwam naar Nederland toe en uh, die, had, uh, die ging de stad in. En toen uh, dacht ze, hé hey, jurken, een gulden was het eigenlijk toen nog. Maar ik heb het in een euro veranderd. <laughs> En die las op de ruit, goh, jurken, een euro. Nou, dan ga ik daar naar binnen. Dus die ging daar die stomerij in, weer zij veel. En die pakt al die jurken van die uh, rekken af. <laughs> van en die stomarijen. had armen vol. Ja. Dus toen man die kwam eraan. Die zei, wat doet u? Dus ze zei, nou, ik neem ze allemaal. Een gulden per stuk. Ik zei, dit is hier een stomerij hoor. Nou ja, toen uh, had ze even <laughs> iets van, wat is dit? <laughs> Dat hadden dus, ze daar niet, een stomerij? Dus, dus ze konden jou wel wegdragen gelijk. Ja.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 I'm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 Dus ik, vind, ik kan niet zeggen van uh, wat is nou het, uh, het beste. Hè? Want mm -hmm. uh, het is een Natura 2000 gebied. Het is allemaal beschermd uh, natuurgebied. En ik begrijp helemaal niet dat het allemaal maar kan en mag. Dus ik zit eigenlijk uh, heel dubbel. Uh, ja. uh, zo van, uh, kan, kan dat er, allemaal wel? Kan er niet gebruik gemaakt worden van bestaande paden? Uh, dus dat je een, een, een wandelpad inlevert voor een fietspad?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 dan eh, krijg je dus ook de bromfietsen, de mountainbikers en wow. de racefietsers. Oh, maar dat, dat is ja, dat maar een, kwestie dus van, een kwestie van optreden en handhaven. Ik bedoel, eh, ja, kijk. maar ik heb het dus nu al gezien, en ik loop er natuurlijk heel veel in die ja. duinen, dat mensen al, nu al niet aan de regels houden. Dus ze worden, hè, Er komen al mensen op de fiets naar binnen en als je er wat tegen zegt worden ze kwaad. En, nou, van...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 Dus er zit er eentje tussen, dat is echt de pitbull. Die gaat daar gewoon een dag staan en dan flapt hij er zo een aantal erop. Ja, hoor. Dat, dus... dat is dus hetzelfde als je nu al gaat zeggen: uh, het fietspad mag er niet komen omdat we bromfietsers en, en mountainbikers dan krijgen. dan vind ik een brug te ver. Als het fietspad er is, moet je zorgen dat die uh, mountainbikers op het pad blijven. en de brommers hoorden er niet in, punt. Ja, dat is duidelijk. Ik wil niet zeggen dat er niet punt moet gaan. Ga, kijk, het is. Uh, <laughs> het is het ja, ding, en ik, he? ik begrijp het dubbel ja. gevoel wel. Ja, ja. ja want. Uh,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 ja, ergens vandaan komen om dat ding te betalen. Is dat de achterliggende reden, denk je? Dat, nou, de fietsers hoeven er nee, niet. te Nee, maar betalen. ik heb het over de recroduct. Ja, dat, uh, dat, maar dan dat wordt... Uh, ja, dat natuurmonumenten bijvoorbeeld is een groot voorstander. Hmm. en de, de Fietsersbond...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 wat, uh, ja, maar is het, komt, is, nou? is, het, is het eigenlijk niet een beetje uh, vreemd dat je zoveel geld uit gaat geven uh, voor een brug waarbij je een heel groot natuurgebied gaat uh, verbinden met een heel klein stukje natuur? Want ik ben daar eens wezen kijken, maar het is natuurlijk eigenlijk een stukje natuur in grootte. Ja. Hoe denken jullie daar dan over? En welke natuur bedoel je nu? De, de, nou, de, dus de verbinding ja, van de Amsterdamse waterlijn ja. daar naar het tussenstuk tussen de trein dat en de zandplosselaar. ja. Eigenlijk is het maar een heel klein stukje. Ja. Ik begrijp nog niet, nog niet helemaal goed je vraag. Maar... Ja. Er wordt 10 miljoen euro uitgegeven. Ja, ja. Voor een, de verbinding van een heel groot natuurgebied. Ja? De Waterlijnduinen, Naar een klein natuurgebiedje. Oh ja, ja dat, dat gebied van, met de spoorlijn. Ja. Ja. Vindt u dat uh, niet buiten proportioneel? Ja, het is, over, het is gewoon overbodig. Zo zie ik het.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 het, het doet ga, uh, wel met pijn in mijn hart. Hè? Ja. Dus dat de natuur uh, voor moet wijken. Ja. En uh, ik weet uh, dat Kees CesBL daar uh, nou ja, helemaal een tegenstander van is. De Prunusjager, zal ja. ik dat ja. er maar even bij zeggen. Hè, ja. Dus die uh, uh, wil ook echt uh, daar nog tegen gaan procederen. Dus uh -huh. het is nog helemaal niet. Uh, uh, dat kan allemaal nog heel lang gaan duren. Uh -huh. Maar uh, want ja, die. Uh,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 Ik vind er moet wat te kiezen blijven. Hè? Ja. dus dat Als je wil wandelen, kan je in, in de Amsterdamse waterleidingduinen gaan wandelen. Ja. En wil je fietsen, dan kan dat op, hè, op de bestaande fietspaden en in het Nationaal Park ja. Zuid-Kennemerland. En ja. dat pad naar Noordwijk, hè, lange, dat is ook een prachtig fietspad. Ja. Dat loopt langs allemaal de langs de Amsterdamse waterleidingduinen. Ja. Dus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 Zeg hem, It's tearing up my heart when I'm with you, but when we are apart, I feel it too.